Noorden bewolkt in Kans op regen, de rest van het land droog bij een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Dirty Sjonbakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam bij Muiderslot 6 kilometer. A2. Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwe Gein 5. A9. Ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 5 kilometer. A12 van Arnhem naar Utrecht bij Maren 5 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knopen Lunette 5 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 6 kilometer. En na een ongeluk op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam bij Knoppen Burgerveen 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam.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 was een de single van Frankie Valley en de Forces en Oh What the Nights. Welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En Albert wat gaan we nu 2 allemaal doen? Ja, uiteraard uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. We gaan rond de klok van kwart over drie weer schakelen met uh, Joop van Es. En Joop is voor ons aanwezig bij de voorwedstrijd Monikendam SV Zandvoort. We staan 2-0 voor, hè? We staan nog steeds oh. met 2-0 voor. Dus, maar goed, ze staan ook, ze zijn ook, ze staan ook hoger genoteerd, dan Monikendam 2 plaatsen. Hoger. Dus een winst moet toch, uh, dat moet toch kunnen. Verder hebben we natuurlijk nog wat uh, lokaal en uh, regionaal nieuws. Uh, en ik zou zeggen, we hebben ook genoeg, genoeg muziek hè. Dus dus ik zou God, zeggen, die, uh, die volgende plaat die je uitgekozen hebt, die mag er best zijn. Graag gedaan, Hier uh, is Andrew Gold, and Never Let Her Slip Away. I'm yeah. not yeah. En 3, welkom bij CFM Zoonvoort Tot aan 5 uur zijn we bij hem Met uiteraard ook het voetbal Slot eerste helft Joop Ja een minuutje of drie, vier gespeeld zou moeten worden en Zandvoort op dit moment enigszins meer achter moet gaan spelen. Dat komt omdat uh, uh, de, de, de spelers van Monikerdam zich wat meer kunnen vinden, uh, wat meer de, de medespelers kunnen vinden. Maar dit gaat, op het einde gaat er dan meestal fout, net zoals net Boy de fit, een prachtig mooie bal uh, weer stoppen en nu is het weer uh, Baslemans die bal heel simpel over die design aan kan werken om Zandvoort een klein beetje lucht te geven. Het spel heeft heel even gelegen voor een blessurebehandeling van de keeper van uh, Monikerdam. En uh, dat uh, duurde dat een, een anderhalf minuut ongeveer, denk ik. En hier ook weer een mooi schot, een moeilijk schot. Een beetje uh, zwijdig aan de goal en wie je dan erin werkt, moet je toch een beetje geluk hebben. Gaat er dus ook niet in van, van het van de En wordt een veelachtig spel uh, weer beginnen met een schot vanaf de 5 meter lang. Bob komt nu pas bij hem aan en dan gaan we even kijken. Overigens, ik weet niet gemeld, de gemelde die we nu hebben, het is dezelfde arbiter die de website in Zop, bij Zop uh, floot toen het die maassal op was. Dat, uh van de man, want hij heeft het tot nu toe, heeft hij het netjes uh, gedaan. Uh, gewoon de kaart ook op slag gehouden. En nu gaat het over de linkerkant. Ik kan niet kan die bal kappen, maar hij staat nu wel kwijt. Dan is ietsje te traag. En nu gaat de verdediging van uh, van uh, die bal gewoon lekker over die zeiland neer. Ik zal hem nog gaan gooien, ten hoogte van de dug van uh, Monika -Damm. Maar als Lemmes gaat dat doen, je gooit de erf, moet de ergste. Die dringt daar ook op. En dan kan je ook inderdaad die bal een stuk verder gooien dan uh, nodig is. Nu is het niet nodig, want Mons stond dichtbij. En Lemmens geeft die bal uh, met zijn zijkant van de rechter. geeft hij een voorzet en komt hij die met die met de reus De reus, de recht voor de goal. Dus probeert stelt hem terug naar uh, Peter Koper. Koper terug naar de reus. De reus gaat zijn man passeren. Uh, probeert zijn man te passeren, dat doet hij niet. Monnekerdam kan uitverdedigen. En daar is het Kees uh, Dilgen die daar een overtreding gaat. En Monnekerdam mag uh, ter hoogte van het uh, middenlijn een vrije slot nemen. Er is wel iemand op de grond te daar, dus de centrale spits van Monika Daar wordt de spel stilgelegd voor blessurebehandeling. Ja, wat gaan we doen erop, zeg het eens? Ja, zullen we wel even doorgaan toch, door, Joop? Ja, ik doorgaan, ja? Ja hoor, ja. Oké, okay. um, goed. Volgende week wil ik ook nog even over... We was normaal gesproken vrij weekend geweest. Maar er is in december ergens een heel weekend uh, afgelast Vanwege uh, overweldige noordnede tijd. En Zandvoort moet uh, volgende week als enige van de elf vereniging spelen. En dat is dan om half drie op eigen terrein in het uh, complex uh, Duintjesveld. En dan komt de AFC op de sheet. En AFC is een van de, de drie clubs die eigenlijk aanspraak kunnen maken op de titel. Want de andere zijn, uh, is uh, in ieder geval van aalsmeer Die kan uh, um, uh, aanspraak maken. En ook en die staat er erg goed voor. Dus die, die ploegen die zijn heel erg uh, ja, gedreven om te winnen. Dus het kan best wel een hele mooie wedstrijd worden. Zandvoort daar tegen kan wat ik al eerder vertelde. In die, uh, in die uh, uh, derde periode kunnen ze eventueel uh, uh, nog uh, winnen. Uh, die wedstrijd van volgende week is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Dus die telt niet voor deze periode. De, de, de luisteraars staat even goed begrijpen, Goed Bal is ondertussen genomen. Er komt hoog de in. En daar staat de Ronald Taalos om die bal weg te koppen. Maar wel maar eentje van uh, Kasteel. Uh, Monikadam moet ik zeggen natuurlijk. Uh, goed, uh, hier uh, uh, nog steeds Monikadam speelt die bal naar binnen toe, maar is weer naar buiten gedrongen. En dan gaat die bal diep en uh, die komt erbij voor Zandvoort. Uh, heel simpel is het daar uh, Chris de die de bal weg uh, spelen over de zijlijn En Monikadam mag gaan gooien een metertje of drie vanaf de corner Die werkt gigantisch wordt. Hij, uh, hij is in de spits te vinden, hij is in de verdediging te vinden. Hij is heel gedreven vandaag. En hij maakt dan ook dat hele mooie tweede doelpunt. Dat soms nog steeds uh, koestert die twee doelpunten. Kastje te vies. Probeer die wel weg te werken. Tim de Reus kan er niet bij komen. Ofwel, ja, Timo de Reus kan er wel bij komen. En nu heeft hij een beetje vrij veld en hij geeft een hele zwakke paas op de sponsor. Die ook voor over de linkerkant. De bal was veel malen zacht En het volledige van Morkendam kon de bal heel simpel oppakken en naar zijn sturen. Nu is het Max macht Maar ja, heel handig, wat gaat hij dan doen? Eindelijk gaat die bal eens een keertje naar, naar de, de linkerkant. Uh, nee, naar de rechterkant moet ik zeggen. Maar daar kan er niks mee gedaan worden, omdat die bal niet die, die paas niet zuiver was. Maar dus Kasten die pakt die bal op. Geschuid, geschu weggeschoten door. Zit die bal in? Maar die wordt weggewerkt over de zijlijn aan de linkerkant. En Sansvoort mag hem gaan gooien. En ik denk dat Biddelvis dat heel snel gaat doen. Want dankzij Aardewerk, die komt eraan. En die, uh, die krijgt er nu ook inderdaad de bal. Uh, maar Aardewerk is ondertussen verdedigd geworden. En je moet hem terugspelen naar uh, Radkalis. Kalis helemaal achter het. Naar, achteren toe. naar uh, Bas Lemmers. Lemmers terug naar Kalis. Kalis Mol. Uh, Mol. Probeer een man te presseren. Uh, die wordt daar neergelegd. Krijgt ook een dagen vrij, volgens mij. En Sansvoort uh, moet even, uh, even zich uh, pakken. Molik moet meer naar voren toe hij natuurlijk genoemd. Morgen heeft hij te wachten natuurlijk. En daar is het uh, Max Aardenwerk die gaat zich bemoeien met niet vrije schop. Spelen van Monikaam staat nog niet op afstand. dat gaat er nu uh, eindelijk wel gebeuren. En hij uh, hoeft niet te wachten op het seintje van de scheidsrechter, en mag die bal direct gaan nemen. Hey, het begint te regenen ondertussen hier. Dat vind ik niet prettig eigenlijk. Maar goed, dit is niet alles. Dat kan ik niet stoppen. Dan gaat die bal komen. Uh, naar de buitenkant. Dan wil ik vissen. Vissen. In één keer naar, naar, naar de bal. Uh, Helemaal niks. Het was eigenlijk een slechte. Ik geef ook niet wat, wat uh, ik hiermee deed. Ik ben een je moet gewoon die bal moeten aannemen. dat hij nog uh, makkelijk kunnen uh, voorzit ook. Eerst Monique dan. Dit gaat uitverdedigen. Monique dan. Verre bal. Heel ver weg. Over Kalers heen. Kalers die is er wel in balbezit. En nu die die, wordt hij die gedwongen naar de zijkant te gaan. En die gaat die bal over de zijlijn. En Monique dan mag een meting op 5 uh, santos Koenvraag. Die bal gaat niet nemen. Gaat die bal komen? Ja, is genomen. Nou. Uh, er gaat niemand naartoe voor zijn antwoord. Nu, nou, een... Hij mag komen, hij mag gewoon komen. Hij gaat gewoon voorzitten En daar zit Bas Lemmers, die kan wegwerken. Lemmers naar uh, Koper, Koper naar Berg. Berg die is niet een goede doel vandaag. Hij heeft wel een paar ballen, behoorlijke ballen gemist. Twee, twee keer helemaal vijf verkiepen En nu doet zijn collega aan de andere kant wat Helemaal schijf voor, mooi de fit. Maar die bal gaat een meter of drie boven uh, doel uit. Dit is het eindsigjaal van de uh, van de eerste helft dan. Sandvoort heeft een, een, een, een, ja, een goede eerste helft gehad. Heb het eigenlijk een beetje teruggedrongen, maar dat is logisch. Sandvoort blijft in ieder geval met 0-2 hier bij Wannekerdam. Dankjewel, Jop. En neem even een lekker slokje water ofzo. <laughs> dat was weer een mooi verhaal. Dankjewel en tot zometeen in de tweede helft. Ja. Van Zandvoort, ook op tv. TV. Zie je TV op kanaal 45, 45. en kijk je digitaal, ga je naar 40. chill me and sweet about me nou we zijn een klein beetje te vroeg maar we gaan hem toch wel doen de evenementagenda ZFM voor Zandvoort en de regio albert wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Nou, ik hoop dat ik het allemaal een beetje chronologisch heb klaarliggen, Maar uh, mocht er uh, iets scheef zitten, dan maakt het ook geen probleem. We komen er wel uit. Laten we allereerst eens even beginnen met vanavond. Want vanavond geeft muziekschool New Wave uh, een concert verzorgen in Theater de Krocht. Het is een algemeen concert, dus met allerlei instrumenten en verschillende stijlen. Diverse soorten muziek en samenstrengen. Later in het seizoen staan er nog specifieke concerten op het programma. De popband van New Wave concert op 14 mei. En de einduitvoering is op 7 juli. Allemaal in theater de Procht en altijd beginnend om 7 uur. Dus vanavond 7 uur. Concert, muziekschool, New Wave. Vanavond ook uh, live vanuit <tacht> het Wapen van Zandvoort. De musical Hair. Hair is een uh, musical uit 1969 over de hippie idealen van flower power, liefde, vrede en vrije seks. Milos Forman maakte er in 1979 een gelijknamige filmversie van. Hoewel die verhaal technisch niet helemaal hetzelfde is. Dus vanavond Hair in het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar de zondag. Eh, zondag hebben we een uh, open dag bij Slender U in Zandvoort. Slender U is uh, uh, verhuisd. En het nieuwe adres is hoogweg 65a. En op 1 april houden zij een open dag van 10 tot 4 uur. Ze zullen dan ook een nieuwe apparatuur presenteren, te weten, een ultramoderne zonnebank en een kantelplaat. Open dag Slender U, hoogweg 56A. Vanaf 10 tot 4 uur. En ja hoor, morgen is ook weer jazz in Zandvoort. En niemand minder dan gitarist. Vincent Koning komt in de krocht. Uh, dit is het achtste en voorlaatste jazzconcert van dit seizoen in de serie Jazz in Zandvoort. De gast bij het trio Johan Clement is, zoals gezegd, gitarist Vincent Koning, die tot een van de beste en misschien wel de beste van Nederland gerekend mag worden. Deze middag wordt hij uiteraard begeleid door het trio Johan Clement, met Johan Clement aan de Vleugel, Erik Timmermans op contrabas en, en Frans Landersbergen op Slagwerk. Het concert in Theater de Krocht begint om 3 uur en de entree bedraagt 15 euro en studenten betalen slechts 8 euro. Dan gaan we naar dinsdag en dinsdag is het weer tijd voor Cinema Nostalgie en het is een Prachtige film. Van varen uit 1958. Trouwens, een mooi jaar in 1958. Hè? Wat was dat met? Toen was ik geboren. Oh, vandaar. Dus, oh, nee, Dinsdag, 3 april, Cinema Nostalgie. Een Nederlandse klassieker van Bert Haanstra. Over twee rivaliserende orkesten in een klein dorp. Die beide de grote wedstrijd willen winnen. Als er ruzie ontstaat binnen de vervaren van Giethoorn. valt het orkest uit één en twee partijen. Ze willen echter allebei meedoen aan een belangrijk concours. die uh, de afgesplitste muziek en halen. Een dirigent uit dat, de rol gespeeld door Albert Mol. Binnen en beginnen met het instuderen van een modern stuk. Ontvangst met koffie en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half 2 kosten 7 euro. Inclusief Belbus, film koffie en toeslag. Zonder Belbus 6 euro's. We, indien u gebruik wil maken van de Belbus, kunt u zich opgeven bij pluspunt. Telefoonnummer wel bekend. Losse kaarten zonder Belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kast van Circus Zandvoort. Co en Joke Luis zijn aanwezig om u te helpen bij de instap in de lift en of naar uw stoel. Goed, dat was de dinsdag. Zien we maar nostalgie. Dan gaan we door naar vrijdag 6 april. Dan is er een rumproeverij in Café Koper aan het Kerkplein 6 en dat is vanaf 8 uur. De prijs is 17,50 euro. In navolging tot de eerdere geslaagde proeverijen staat deze keer de rum centraal. De door de uitbater en SVH meesterschenker Freddy Paap zorgvuldig geselecteerde rumsoorten zullen op deze avond worden geproefd met bijpassende hapjes. Natuurlijk zal deze proeverij worden aangekleed met de nodige interessante informatie, mooie anekdotes en kennis over altijd al benieuwd geweest hoe naar hoe rum wordt gemaakt en welke verschillende soorten er zijn, meld u zich dan even bij Café Koper. Telefoon is bereikbaar onder nummer 571 3546. Goed, dan ook vrijdag 6 april. hebben We een jam sessie in de Oomstee. En dat is café Oomstee aan de Zeeweg, Zeestraat 32. leiding van Arthur Heuwekemeijer. Bespeel je zelf een instrument of hou je meer van zingen? Dan ben je van harte welkom op deze avond Met jazz en lichte muziek als uitgangspunt. Er zijn vele diverse instrumenten aanwezig. Waaronder een piano, keyboards en gitaren, Maar ook installatie en microfoons. Dit is, een in, in dit is een intieme en sfeervolle gelegenheid voor muzici en zangtalenten. Om eens lekker in het openbaar... Te kunnen spelen. Nou, dan. Uh, ik laat het hier even bij, want daarna gaan we natuurlijk uh, de Paasweekend uh, in en dan zijn er weer een heleboel activiteiten, maar die zullen wij u morgen dan wel. Uh, volgende week zaterdag melden. En we hebben Belle Pérez, natuurlijk. En Belle Press, heb jij je, heb je, heb je al aandacht aan hem geschenkt? Ja, het Holland Casino ja. op uh, vrijdag 6 april. En uh, vanavond, Her dus, de musical Her, dit past er wel bij, toch? Toch wel, hè? Dat dacht ik wel. Ja, hij ja, heeft een bruggetje zien niet nodig. Nee, hoor. dat begrijp ik. Hier is Aquarius. Zo voor het scenario hoor je Michael Brown. Een lekkere disco-klassieker op deze zaterdagmiddag. Een koude zaterdagmiddag. Ja, en we hebben het gehoord: de kou die blijven voorlopig nog wel even houden. Goed, we gaan naar de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Joop van Es. Ja, die is alweer vier minuten oud. Ja, dat is natuurlijk nog een uh, heel kort poosje. Uh, dus er is ook niet zelf veranderd. Somsverdrijf heeft hij in ieder geval niet gewisseld. En voor zover ik het kan zien, ook heeft, heeft dan ook uh, geen wissels toegepast. En dan moet je ja, nee, dat is een heel simpel. Maar alleen een beetje ook, Bodyfit pakt er gewoon eens van. En plan steert er heel ver naar voren. Die doet hij onder eruit. Dat is hier Kan een ook op een mol. Nee, dit niet, uh, een reënting, die, uh, voor, daar is niet gewoon in reëelt in de dat gaat zetten. de Monikerdam dan ineens nee, uitvallen. En dan is het daar een doen. heel simpel zo goed te tegenaan zit. En daar Bundelslotser uh, uh, Die gaat de tweede aanval wel af. ruis. de, de, de, de, de, de, huish, de huish. naar Mol. Boom, voet in de bal aardewerk, de Kopen. Koper ze helemaal helemaal vrij. Doe maar eens een keer hoor. Doe maar eens een keer. Kom op. Doe maar eens een keer. Oh, raak links. Raak links. Kiepen kon er niet bij. Ik denk dat er nog geen 20 centimeter tussen de bal en de paal zat. Het was een heel mooi schot van Peter Kopen. Van ongeveer een metertje op 25. Uh, die verdiende eigenlijk uh, een, beetje, een beetje zand van zwart natuurlijk. Een beetje meer. Maar goed, uh, er ging er niet in. Er ging ernaast. En uh, nu heeft uh, Monikadam dan weer het spel opgepakt. Uh, Monikadam. Nu op de helft van Zandvoort. Er is een... een Wil zo zijn, want deze scheidszitter die even wel goed kijken op vandaag heeft nog alle uh, kaarten op zak gehouden. En Zandvoet mag nu een prijs opgenomen uh, ter hoogte van zeg maar, de cirkel uh, op het 16-meter gebied. Peter Koper gaat ze ermee bemoeien. Mag daar die bal op. En uh, ja, mag hem nemen. Het hoeft niet ge gefloten te worden, dus hij mag nog één keer doen. Zandvoet verklaart die bal te ontvangen. Koper. Nou Berg kan er net niet bij komen. Berg kan ook niet koppen. Maar dan we krijgen nu al dat mannetje de het spel over. En we gaan nu op de Zandvoort over naar richting komen, maar dat is heel slecht gepaard. paas. Zandvoort mag er gewoon op eigen helft. We hebben gestemd op dit moment zeven minuten. De stand is nog steeds 0-2. Het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop van En straks komen we uiteraard bij Joop van es terug voor het vervolg van de wedstrijd. Zo gaan we naar Roy Verburingen. Hij is bij de reddingsmiegader.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 Op de Sofots Radio, Joor de Hemingway. Ja, je komt er nu in, hoor ik. Ja, dus het schuifje <laughs> kan open. Ja. Hallo Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat uh, bij de receptie van de Reddingsmigade, want de Reddingsmigade bestaat maar liefst 90 jaar. Ja, 90 jaar, wat een jaartje. Wow. Ja, en uh, ze vertelde, uh, ja, op dit moment is, uh, is uh, Jan Heijn uh, op een uh, speech aan het houden namens de reddingsbrigade. Daarom uh, sta ik ook op dit moment niet binnen. Anders had je wel aan het roesje gehoord hoe veel mensen er binnen waren. Want uh, ja, het zit helemaal bommetje, bommetje, bommetje vol. Want ze hebben heel veel leden. Maar ze zijn nog steeds, uh, wat hij net zei, uh, dringend op zoek naar, uh, naar nieuwe medewerkers die bij de Franvoerte ja, de reddingsbrigade mee willen werken als vrijwilliger natuurlijk. En, uh, ja, 90 jaar, dat, uh, dat hebben we net heel veel, uh, ja, heel veel meegemaakt. Hè. Uh, heel veel mindere dingen, maar ook heel veel leuke dingen. Open dagen. En op dit moment ook uh, een expositie in het Juttesmuseum. Die, uh, ja, die vanaf uh, nu uh, te zien is uh, in het uh, Zandvoort Juttesmuseum. Over de Zandvoortse reddingsbrigade. Het is dus allemaal heel veel, uh, ook heel veel leuke dingen uh, tijdens de, deze receptie. Je ziet er uh, ook... Uh, ja, bij deze receptie moet er heel veel oud-leden zijn, maar natuurlijk ook heel veel uh, leden van nu. En uh, daar zit ook na het persbericht wat er van de week uit is gegaan, ook heel veel, uh, heel veel jongeren bij. En daar zijn ze natuurlijk heel erg trots op. En die jongeren combineren toch maar eventjes, om het te, maar wel te zeggen, tussen werk en school, maar ook, uh, dan, ook de reddingshorigaan erbij, terwijl de jongeren van tegenwoordig het heel erg druk hebben. Dus daar was uh, Jan Heijn heel erg trots op. Ja, Roy, de auto leden zijn natuurlijk ook uh, jong geweest en allemaal uh, bekend in Sanford. Zie je nog een hoop uh, bekende gezichten vanmiddag? Ja, je ziet, uh, je ziet echt heel veel bekende gezichten. Heel veel. Ik, kan, ik ken ze natuurlijk niet allemaal bij uh, naam, maar, uh, maar je ziet echt uh, heel veel en de Zandvoorters uh, op dit moment uh, binnenstaan, want ze zijn toch trots op die zandvoortse en Ja, ik neem aan dat de burgemeester er ook bij is vanmiddag. Ja, die kwam net toevallig uh, die kwam net binnen met uh, twee uh, marsepijnen boten met heel veel lekkere snoepjes erin uh, van een uh, chocoladehuis hier in Zandvoort. Uh, dus dat was wel leuk om te zien. En geloof ik heeft hij ook nu op dit moment de microfoon gepakt. Hé, hey, wat leuk, tot aan vijf uh, uur gaat uh, deze receptie door. Als er luisteraars zijn die nog langs willen komen, waar kunnen ze terecht? Bij Beach Club tot uh, vijf uur inderdaad. Tot vijf uur. Lekkere hapjes en drankjes neem ik aan. Helemaal goed verzorgd hoor. Geweldig. Jij blijft daar uh, nog eventjes. Misschien nemen we zo meteen in het uh, derde uur nog even contact met je op. Is goed. Oké, okay, dankjewel Roy. Oké. Okay. Hoi. We juist van Roy van Buringen ter plekke bij de receptie van de reddingsbrigade. Het is gezellig druk op het straat. en vandaar dat we ook lekkere zonnige muziek op de radio draaiden. Dit was muziek van de Gibson Brothers in Cuba. Nou, zo vlak voor vier uur gaan we nog even voor een uh, update uh, terug naar jouw Fris, Joop. Ja, het is, nu uh, even kijken... Bijna twintig minuten dat er gespeeld is. En zullen heeft een beetje problemen doen met de wind. Ik denk die komt uh, behoorlijk stevig van achteren. Niet helemaal recht over hetzelfde, maar toch is het behoorlijk stevig. En dan moet je toch oppassen met je basis. We krijg goud een gouden En Dat zag ik zojuist ook weer. Uh, Bubble Fitzer wilde die bal meenemen. En die gaat dan ineens te hard. En dan komt hij niet meer bij. En dan het is het voor een volledige krijgscentrum om die bal gewoon op te pakken. Uh, Bobble Fitzer mag nu de bal weer in het veld brengen. Omdat uh, de bal over de achterlijn is gegaan. En dat, uh, dat doet hij uh, pasjes met de even. Dan gaan we even afwachten. Gaat het nog komen? Ja. Middellijntje. Ja, dus dat is wel goed. Die bal, die bal die, die zit opgeholder stevig in de rug. Maar de bal is niet verzand voor. Inval van uh, Monique Lamwe. de bal verzandt naar de rechterkant van het veld. Gaat die bal Voorzitter, oh, Marcel Lemmers alleen maar, maar ze lemmen, ze elkaar over de achterlijn, dan oh. doe je natuurlijk <laughs> Iedereen die er in de buurt die, die schrijft, die gilt op een corner. Want, ja, in mijn ogen er zit ook wel een die, die bal over de achterlijn, eh, kopt Maar de schrijfzet is er zich, nee, niks daarvan. zeg mag uh, een uittrap nemen. En dan gaat natuurlijk weer een uh, de fit doen. De wit. Daar staat helemaal niemand, alleen maar iemand van, uh, van Monneke Dam natuurlijk. En dat gaat weer in de uh, snelheid. Want ze zijn uh, nu, uh, ze hebben een ander spelletje gevonden, denk ik. En dan hebben ze te pakken kopen die op een verschrikkelijke manier want Die, die krijgt gewoon een slag in zijn hals. En dat is, eh, uh, is laat gewoon doorspelen. Hij krijgt gewoon een slag in de hals. En dat, uh, ja, dat is toch niet, niet prettig wat daar gebeurt. En dat is iets anders. Nu gaat hij pas zeggen van, uh, we gaan even tussen de tijd te zorgen. En dat verdeler heeft de verzorging mag gezien. Maar dit is een heel opzettelijke uh, uh, slag van de nummer 7 van Manneke ik ben, maar dat weet niet zijn naam hier in 22. Dat was dat uh, was niet netjes wat hij deed. En uh, ook Ronald Kamers die is nu bij de schijzit en zei, dat kan gewoon niet. Hij sloeg hem echt op zijn, zeg maar, ademsappel. En dat, uh, ja, dat stok toch wel even in zit uh, te ademhalen Er wordt er nu ook verzorgd, uh, door die longen weer uh, open te trekken, arm omhoog en naar achteren toe. Uh, dan krijgt hij waarschijnlijk wel weer rug. Dan denk ik dat hij toch weer, weer zal gaan spelen. Er loopt wel uh, iemand bij zand voor zich wel, maar dat zal wat rikker zijn zo te zien hier vandaan. is het bij mij helemaal aan de kant van het veld. Um, het voorlopig zit de Koper nog uh, op de grond. Uh, hij gaat nu wel opstaan. Ik denk, ik denk dat hij doorgaat. Hij mag het houden, want hij is wel goed bezig. Klaar, het dit is een prachtig mooi schot dat de, de rakelings langs het doel ging. En... Uh, Nee, het was de nummer 9 die het deed. Hij biedt ook zijn excuses aan. Aan uh, kopen, het was de nummer 9, de spits van, uh, van Monnikendam. En zelf mag in ieder geval nog gaan nemen. We doen nog van een inworp aan de andere kant van de stad. Die moet je reus. Laat hem af als je voet afschieten. Maar gaat via een voet van Monnikendam spelen. Gaat hij over de, over de zijlijn. En Marco Kuil gaat het weer gooien. Kijk, maar nu dan voor de duk van, uh, van Monnikendam. Naar een um, berg.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 De toezichthouder op casino's en kansspelbedrijven is vandaag begonnen. De kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het uitgeven van vergunningen en gaat ook boetes opleggen. Volgens de gewijzigde wet op kansspelen zijn gokbedrijven verplicht maatregelen te nemen die verslaving tegengaan. De kansspelautoriteit moet erop toezien dat dit gebeurt. Al vanaf 2010 wordt er in de politiek gesproken over een toezichthouder voor gokbedrijven. Het kabinet wil gokken via internet legaliseren en wil bekijken of andere bedrijven casino's mogen beginnen. Nu heeft het staatsbedrijf Holland Casino daarop het monopolie